Hallo lieve Pep Gangster. Allereerst heel erg bedankt dat je Pep Gangster bent. Ik weet, er worden een heleboel onoprechte dingen in deze wereld gezegd... maar ik hoop dat je me gelooft als ik zeg dat ik heel erg blij ben dat je Pep Gangster bent geworden... en dat je op deze manier mij steunt, maar ook symbolisch steunt uh, door Pep Gangster te zijn geworden. Uh, zoals ik al uh, zei in de reguliere aflevering van Daan Heerma van Vos... Uh, ...heb jij als Peperdak-gangster recht op een levensles van Daan Heerma van Vos. En uh, daar ga je nu naar luisteren. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik wilde zeggen. Nogmaals, dank je wel. Ja, het echt, ik hoop echt... Ja, misschien overdrijf ik nu. Nou, nee, niet. Ik overdrijf niet. Dank je wel dat je me steunt in het maken van deze podcast. En ik hoop dat je iets kan met uh, deze levensles van Daan Heerma van Vos. Het advies waar ik denk ik het meeste aan heb gehad, en dat heb ik relatief laat geleerd, ik denk de afgelopen paar jaar pas, dat je niet elk probleem moet proberen op te lossen. En uh, dat heb ik wel altijd gedaan, of het nou, of het nou een uh, proefwerk was op school of iets wat niet goed liep. Ik pijnste daar altijd heel lang over en wilde zodra het probleem opkwam eigenlijk meteen een oplossing verzinnen. Ja. Terwijl het veel beter is om te erkennen, er is nu een probleem. Mm -hmm. Wat doet dat met mij? Waarom is het een probleem? En dat probleem min of meer op zijn, be zijn beloop te laten... en wel te hier en daar bij te sturen. Uh, maar elk probleem lost zichzelf namelijk ja, op den de ja, ja. duur op. Ja. Um, je merkt vanzelf wel wat je wil... Dus eigenlijk is het advies, probeer niet alles op te lossen. Probeer te accepteren dat er een probleem is en te voelen wat je eigenlijk zou willen oplossen. In plaats van meteen te denken, dit probleem moet weg, ik wil hier niet aan denken, ja. dus uh, verzin ik een oplossing. Ah. Dat is meestal niet de goede. Nee. En wat misschien ook dus dan... wacht... Wat je ook zou kunnen zeggen is dat je vaak wil je namelijk het probleem niet oplossen. Je wil het ongemakkelijke gevoel ja, dat het probleem... Je wil onzekerheid wegnemen. Onzekerheid wegnemen, ja. ja. Want onzekerheid is eigenlijk nog onprettiger dan negatieve zekerheid. Dus eigenlijk zeg je laat de... Oh, sorry, wat was laatste wat je zei? Dat het beter is dan negatieve... Uh, dat de onzekerheid erger is dan negatieve zekerheid. Ja, dus, dus een mens heeft liever... Een, als je verliefd bent op iemand, dan heb je liever dat diegene zegt nee... Ja, dan... Dan dat daarvoor. Ja. Van wil, wil hij of zij nou, uh, wat ja. moet ik hiermee? Kan ik het wel aan als die nee zegt? Mm -hmm. Dus we, we hebben zo'n hekel aan onduidelijkheid ja. dat we het willen oplossen. De, en dan willen we liever duidelijkheid die niet is, die er ja. niet is. Dan, ja. En waarom kunnen we zo slecht tegen onzekerheid? Omdat, we, uh, omdat verbeelding, onze verbeelding heel erg goed ontwikkeld is. Dus bij onzekerheid verzinnen we... Rampen. Ra tientallen ah. rampscenario's die voortdurend doorgaan. Terwijl zelfs als het nee is, is dat één scenario. Ja. Dus alsnog fijner. Ah. Uh, en dat zo, heeft ons natuurlijk ooit doen overleven, omdat we heel veel... Ja, zo werkt dat cognitief. Ja. En onze hersenen uh, zijn heel erg overontwikkeld. Ja. Dus dat zie je bij, de, bij dit soort dingen terug. Daarom piekeren, piekeren we zo. Ja. Dus ik accepteer onzekerheid, probeer het niet meteen op te lossen. Sinds ik dat doe, uh, gaat het veel beter met mij. Je zou nog verder kunnen trekken, uh, maar dat weet ik niet of dat... Uh, nee, dat klopt niet. Ik wou zeggen, nou, eigenlijk gaat het er uiteindelijk om dat je moet accepteren dat we allemaal doodgaan. Oké. Okay. Want veel angst... <lacht> <lacht> <lacht> Oké, okay. dat is ook een afslag. Ik, ja. Ik weet niet waarom ik... Nou, omdat heel veel angst natuurlijk ook gaat over... Uh, uh, Omdat... Om nee, de allergrootste onzekerheid... Ik zat er gewoon te denken aan... Wat is de allergrootste onzekerheid van het leven? Ja. Dat is dat je niet weet wanneer je doodgaat. Ja. En hoe. Ja. Vind ik tenminste de grootste Nee, dat, dat heeft er wel... Ja. Ja, het is zo'n groot iets wat je zegt... En het, dat ik <laughs> dat niet echt... <laughs> kan... Dat is beter als ik er niet op inga, denk ik. Maar... Dan laten we die. Ja, die laten we hangen. Voor de volgende keer. Die parkeren we even.